Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De hulp in Myanmar komt maar langzaam op gang. Afgelopen vrijdag was er een zware aardbeving daar. Het dodental staat op 1700 en onder het puin van ingestorte gebouwen liggen waarschijnlijk nog veel slachtoffers. In Myanmar is al jarenlang een bloedige burgeroorlog aan de gang. Vanuit het buitenland is hulp onderweg, zegt correspondent Mustafa Margadi. China, Thailand, Rusland hebben kleine reddingsteams gestuurd. Ook Japan, dat een goede band heeft met het militaire regime, stuurt een team. Verder landen als Singapore, Maleisië, India sturen hulp. Uh, het, het leger heeft dus dit weekend wel om internationale hulp gevraagd... maar het wil nog altijd de controle houden op wie er binnenkomt... wat ze gaan doen en waar. Het vriet dus niet op, terwijl er juist grote haast is. Het is hartstikke heet in Myanmar... dus slachtoffers hebben dringend behoefte aan water. Jongeren hebben last van geldstress... De Telegraaf schrijft over een groot onderzoek van een accountantskantoor, het Niebut en twee Unies, die zeggen dat jongeren van 18 tot 24 jaar in de knel komen. Ze hebben vaak tijdelijke werkcontracten, hoge vaste lasten door het woningtekort, schulden en daardoor houden ze te weinig over om te sparen. Dat zorgt volgens de onderzoekers voor veel stress. België is vandaag een puinhoop. Twee vakbonden hebben een grote stakingsdag georganiseerd... omdat ze het niet eens zijn met plannen van de nieuwe regering. Die wil de pensioenen in België op de schop gooien. De bonden zijn bang dat mensen daardoor harder en langer zullen moeten werken. Er zijn nu ontzettend veel mensen in onzekerheid daarover. Hoe lang moet ik nog? Hoeveel ga ik krijgen? Dat is allemaal onduidelijk. En er wordt ook duidelijk gemaakt dat men daar niet meer over winst te overleggen. Er zijn onder meer acties op scholen en crashes... op het spoor en op vliegvelden en havens. En Donald Trump wil nog wel even door als president van Amerika. Hij is bezig aan zijn tweede termijn en mag er volgens de grondwet niet nog een derde aan vastplakken. Toch heeft Trump al meerdere keren grappend gezegd dat hij dat best zou willen. In een telefonisch interview met een Amerikaanse nieuwszender zegt hij nu dat hij er serieus over nadenkt en dat er manieren zijn om het te regelen. Het weer nog. De dag begint op veel plekken nog een beetje grijs. Daarna breekt het overal open en is het flink zonnig. Het wordt vandaag 12 tot max 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Veel vertraging is er vanmorgen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar staat een lange file tussen Naarden en Diemen... 10 kilometer met drie kwartier vertraging. De weg is daar dicht door een ongeluk. Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via de A9 en de A2. Omrijden kan ook vanaf knopend MS via Utrecht over de A27, A12 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Have you done i thought it would be fun i can't stay on your life support there's a shortage in the switch i can't stay on your mind them. Yeah,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 En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Chinese reddingswerkers hebben in de stad Mandalay in Myanmar de afgelopen uren vier mensen levend onder het puin vandaan gehaald na de aardbeving van vrijdag. Het dodental van de aardbeving in Myanmar is inmiddels opgelopen naar 1700. 300.000 huishoudens in de Canadese provincie Ontario zitten zonder stroom door een ijzelstorm. De stroomuitval wordt grotendeels veroorzaakt door takken van bomen... die door opeenhoping van ijzel worden verzwaard... en vervolgens op elektriciteitsdraden terechtkomen. Vanwege een grote brand op de bovenste verdieping... zijn alle bewoners van een flat in Amsterdam-Nieuw-West uit hun huis gehaald. Een aantal mensen is nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd... maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Die echt Ga die brengen die lijve op die poppen noei niet niet op de koker de Pak jij de pompie dan smeer ik die handen op je rug Ik ga vergeppelen in je tuin en laat ze lopen Als je te niet is dan ben ik wel bezopen De vind je baan en je laat je lekker gaan Trek het zelf aan, maar van die frekken zet de aan Ik vind je lekker, je bent een lekker ding Je bent zo met een leg op Zie ik jou, je bent een superlolie. Nu maar tell, halt, die ga je linker als een borrel gooien. Je dikke jenner, die beuken uit je natte hemd. Ik geef je alles tot mijn laatste zin. En wat die wordt om mijn zin. Jacket